Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland gaat twee onderdelen sturen van het Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne ook krijgen ze een aantal raketten. De defensieminister schrijft in een brief dat het binnenkort wordt geleverd. Ook gaan er 65 Nederlandse militairen die kant op om Oekraïnse militairen te trainen. Premier Rutte zei eerder deze week al dat ze samen met de VS en Duitsland die raketten willen leveren. Met dat systeem kun je helikopters, vliegtuigen en raketten neerhalen vanaf een grote afstand. De Britse premier Rishi Sunak heeft een boete gekregen omdat hij geen gordel droeg in de auto. Dat gebeurde toen hij dit campagnefilmpje opnam. Hi, one of my New Year's promises to you was to grow the economy, and today we're announcing the second round of allocations from our Leveling Up Fund. Ja, mooi verhaal over dat er meer geld gaat om Britse huishoudens te helpen, maar hij was dus in al zijn enthousiasme eventjes vergeten zijn gordel vast te klikken. Sunak heeft nu sorry gezegd en zei dat het een inschattingsfout was. Supporters van FC Groningen mogen zondag met maximaal 249 man demonstreren bij het stadion van SC Heerenveen. Dat heeft de gemeente gezegd. De fans zijn boos omdat de burgemeester van Heerenveen de helft van het aantal uitkaartjes heeft ingetrokken. Dat deed hij omdat het wel vaker uit de hand loopt als deze clubs tegen elkaar moeten spelen. FC Groningen fans en de directie besloten daarna dus om uit protest maar helemaal niet meer te komen. En ze willen nu dus ook laten weten dat ze het er niet mee eens zijn. En dit pop-idol is nog steeds mega populair. Dat bleek toen vanochtend de kaarten voor Madonna's concert in december in de verkoop gingen. Binnen een paar minuten stonden bijna 30.000 mensen in de digitale wachterij. Er is dan ook meteen een tweede concert aangekondigd. Uitverkocht zijn die concerten trouwens nog niet. En dat kan ook te maken hebben met de ticketprijzen. Want die zijn niet mal's. een normale staanplaats kost je bijvoorbeeld een kleine 200 euro. Het weer overal droog en het blijft de rest van de avond en komende nacht ook zo. Maar het gaat wel vriezen, oppassen dus, want het kan glad worden als je de weg op gaat. Dit weekend wordt het overal droog en wordt het een zonnig weekend en een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland zijn inmiddels alle files opgelost en het rijdt het overal goed door.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 We This and that The music